Nou, maar Ik kan ze ook niet meenemen. Andere. Heel lief. Drink nu even je glaasje op. Ja, rustig aan, anders ga ik dat ze boeren als ik dit zo snel achter elkaar drink. Die je. Ja, maar ik wil wel zo graag naar huis, schat. Echt. Hoezo? Nu al. Ja, want om drie uur is de, de Rick and Roller Show. Dat is het programma van Harmony Dat is een ontzettende goede man. En dat wil ik niet missen. Dus als je hem nou even doordringt. Dan... Maar jij hebt mij toch? Ja, ik ook hoor. Jawel, ik heb jou ook. Maar uh, harmbril is meer om te luisteren. En dat is iets wat je eigenlijk gehoord moet hebben. Ik ben helemaal niks, te programma. Ik heb je er maar nee. ne even je glaasje, ja. Leer. Al, als we maar vijf uur thuis zijn met mijn Joke Roorda, die wil ik graag horen. Dat is altijd leuk, van vijf tot zeven. Kukuleku. Kukuleku. Ja. ja, dat is ook leuk, maar ja, ik ja. wil gewoon dit graag horen. Trek nou even, ja, ik haal je jasje wel even. Nou, maar ik kan nog wel even naar de wc dan toch, hè? Huh? Nou, schiet dan wel op. Ja, dan neem ik nou nog een slokje. Ja. Ja, nee, Ja. ja. Oh, ja. Chin chin chu, the chandni mein aur tu. Hello, Mister, how do you do? Myra naam ting chin chu, chin chin chu, baba chin chin chu, the chandni mein. haath gira ho jaye na pagal tu dil par rakh le hath gira ho jaye na pagal tu niranna tin tin baba tin tin tin tu raat ke we hopen natuurlijk dat het uh, iedereen goed gaat. En niet alleen de ministers, maar uh, ook de missuses en de missen. Vanzelfsprekend. Welkom bij de laatste Rick en Rode Show. Ja, Jammer. Triest. Met evenveel plezier toch als alle voorgaande keren. Vanzelfsprekend. En dit ah, wordt zoals altijd natuurlijk weer een heel bijzonder programma. Ja, alleen er is... Uh... Wie iets gebeurt. Planning is handig ja, ja, en nuttig ook op zijn tijd. Maar ja, je kunt ook verkeerd plannen. En zo worden mooie ideeën soms achterhaald door de brede werkelijkheid. Ja, in de gids stonden we aangekondigd met een programma over Soedan. We hadden een heel vrolijk programma over Soudaan. Het maar ligt ja, klaar. Het ligt klaar, maar... Dan grijpt de natuur in. Precies. En dan gebeuren vreselijke dingen in Soudaan. Het en... zou van slechte smaak getuigen uh, dat programma nu uit te zenden. Ja, Jammer. Dat, dat kunnen we niet maken. We kunnen nog even het Giro nummer noemen, 555. Zeker, dat... Uh... Dat We hebben een ander nodig. programma, maar ter compensatie voor de mensen die uh, iets van Soedan weten en van Soedan houden. Want als je er geweest bent, daar je er ook van. Dat is een wet, bijna. Toch oh. maar wat muziek uit Soedan. MUZIEK hmm. اللي كتب على جبينا الليل بان فات وفات بعد الاوان واللي كتب على جبينا الليل بان اصبحنا اغراب القران بلا لمسه حنان <تصفيق>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 صلات يوم ما بدت بين صلات فاضلا شي غرام اللي تولى الداعي اللي مات فاضلا و ما باللي كان Ala yabi inna al من قبلك غريب ما عرفت تغطير الزمن أنا عشت من قبلك غريب ما عرفت تقدير الزمن أطبابي من قبلك دموع واصحابي من قبلك شجن كان عمري حفناك من ضياع ماليك فيما ولا تمن ما عرفتك كان سنين العمر ولا وانتهن ما عرفتك كان سنين العمر ولا وانتهن فضلت أبحث عن وجهك Maar ik riet het ما ظهر ما الله الله الله, الله اللي ما, ما الله الله الله, الله فتح باب، الله الله الله, الله يوم الظلام بالفرحة الله الله الله لعمر اللي, اللي انتهى يوم ابتدئه تحصي بالحساب قول قول الوضع بعد Fade, go play Je hebt vanmiddag in de keuken gestaan, hè? Uh, hoe dat zo? Nou, voor ons grote experiment. Ja, inderdaad. Nou ja, keuken, uh, ja. Ja, ik heb uh, wat bereid. Inderdaad. Het is een uh, fantastische tip voor uh, ja, een hele goedkope... Vakantie. Vakantie. Mm, luisteraars, als u regelmatig naar de radio luistert, dan heeft u het misschien al gemerkt. Uh, er is hier een soort koorts toegeslagen in Hilversum op het gehoorsiematros en dat is de ecstasy. Ja, ook in uh, Amsterdam en de discotheken schijnen de opgang te maken. En uh, overigens verder ook in het uh, land schijnen het steeds regelmatiger op te duiken. Maar jij hebt het van Piet Veerman, hè? Uh, Piet Veerman, die bracht mij ermee in contact, ja. Ja, Je, je hebt het nog niet gebruikt, want jij wil eerst weten wat je neemt. Precies. Vertel het zelf Ik, even. Uh, ja. Voordat je zoiets neemt uh, moet je toch weten wat het is. Ik heb er wat uh, literatuur op nageslagen. Dat was niet makkelijk om wat zinnige literatuur erover te vinden. Maar wie zoekt zal vinden en ik heb gevonden. Wat heb je gevonden? Wat heb ik gevonden? De oplossing voor het probleem. Uh, het punt met uh, die ecstasy is dus uh, dat het vrij duur is. Hè? 35 gulden. Wordt er voor gebraag. Is dat zo duur? 25 gulden minimaal. En hoe lang heb je daar plezier van dan? En daar heb je dan wel 8 tot 10 uur plezier van, mm -hmm. zeggen ze. Zeggen ze. Ja. ja. Jij hebt een uh, andere oplossing. Ik heb een andere oplossing. Die uh, stoffen, uh, dus waar het om gaat, uh, die ecstasy, MDA. Uh, dat komt voor in uh, de noodmuskaat. En een dosis die je nodig hebt, die zit dus eigenlijk in twee noodmuskaatnoten. En die heb jij geraspt? Die heb ik geraspt, vers geraspt. Ik heb noten gekocht. Ze kosten ongeveer 40 cent per stuk. Dus voor 80 cent heb ik twee nootmuskaatnoten. Verse nootmuskaatnoten goed vers geraspt. En meteen daarna opgelost in witte rum. Als het maakt niet precies uit waarin als er maar heel veel alcohol in zit. Uh, dat ga ik nu opdrinken. Ja, en... Ik heb het daarna wel even gefilterd, want anders krijg je al die drap mee. Ja, je hebt het gefilterd en je gaat het nu drinken, zodat ik we tijdens deze uitzending misschien nog meemaken. Ja, ik, ja, ik hangt van je spijsvertering of het zou een half uur of een uur nog uh, ja, ja. wel iets moeten beginnen te komen. Hmm. Nou, drink op, zou ik zeggen. Nou, daar gaat hij. Hij zet nu het glaasje aan zijn mond. Je trekt een vies gezicht. Ja, ik denk niet... Het is lastig weg te krijgen. Ik denk niet... Ah, ik denk niet dat ik binnenkort nog... Noodmuskaat over gerechten ga gebruiken. Hm... Mm. Nou, we zullen afwachten wat dit bij jou ja. teweeg zal brengen. Live-experiment ja, op uw eigen radio In dat uw eigen roldo show Ik weet niet of de mensen dit moeten doen. Ze moeten eerst maar wachten wat ja, er bij mij gebeurt. Dat lijkt me ook heel verstandig. Goed, het is niet lekker. Weer even muziek. Nog even een tip: luister, blijf nog even luisteren, want zometeen krijgt u een unieke reportage, ja. namelijk gevist uit de prullenbak van ja. ML buitenland. ML buitenland, precies. Dat zijn van die bandjes en die, ja, niet alles is goed genoeg. Soms gooien ze wel eens iets weg hmm. en dan is het de bedoeling dat dat vernietigd wordt. Maar we vonden iets dat we met plezier beluisterden en dat we u niet onthouden. Voor. Hoe voel je? Ja, tja, wel lekker, maar dat komt meer door de muziek hoor. Ja. Ik. En uh, misschien ook door de rum. Die voel ik, uh, ja. Maar je had wel net, warm. Je had net wel wat braakneigingen, even. Ja, maar ik denk dat het koud is of zo, dat, dat zal er nog niks uh, mee te maken hebben. Nee? Nee, ik voel me, ja, normaal. Ja. Hey, maar dat klinkt verantwoord. Ja. Nee, Denk ik dat je dat uitspreekt en geen Kane? Dat zou wel Kane zijn. Dat is een fantastische hawaïaanse gitaarspeler, toch? Tjonge jonge, luister eens. luisteren. ja. Oh in de Oh When they come away, you couldn't even tell me, couldn't even The two were roped the like a pony lung. When they we'll go. You're a get They you, you in. You come in. you think in? Oh, like the popular. You could take away, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, oh, they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, could they, Dus zulke rustgevende klanken kunnen uitsluitend... van die uh, heerlijke Pacific eilandjes komen. En uit de collectie van Harm Rul, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Bedankt, Harm. Terwijl er achter uh, ons enige technische veranderingen plaatsvinden... Lukt het? Ja, hoor. Ja, oké. Okay. Ah, is het misschien even tijd om uh, onze quiz, natuurlijk. Zoals gewoonlijk, weer een quiz. En de quizvraag is, noemt u een goede reden... Waaronder ik een rol de show moet blijven, want we moeten verdwijnen. Ja, maar... Ongaarne, natuurlijk. Ongaarne, vanzelfsprekend. En er zijn duizend en één redenen te bedenken. De beste redenen gaan we natuurlijk uh, bekronen. Belonen? Nou, misschien moeten we er gewoon in trekken. Want er zijn zoveel redenen dat het niet echt een volgorde van juistheid. Nee, maar die te reden is. die ons echt treft als zijnde van een ongekende originaliteit. Die wordt gehonoreerd. Natuurlijk. Daar zijn we toch. Huh? Natuurlijk, er zijn uh, er al voor. Een flink aantal platen beschikbaar. Harm vindt het goed, kijk. Ja, oké. Okay. Ja, nee, hebben we En ook is er een. Uh, een klein zak radiootje, FM-ontvanger. Dan kunt u ons niet meer horen, maar dan misschien toch wel iets anders goed, hopelijk. U kunt uw oplossing schrijven naar Postbus 6, postcode 1200 AA. AA te heel vanzelfsprekend. <kacht> goed, nog even muziek en dan onze reportage. Jij voelt je nog oké? Okay? Ik voel me, ja, uitstekend, normaal, ja. helemaal normaal? Ja, wel een beetje extra ontspannen door die muziek, dat moet ik zeggen, maar ja. Geen titelende vingers. Nee, dat verwacht ik ook niet. Dat staat ook niet in de boeken, dus. Nee. Reet manen, teet manen, zegt bemoerd ZANG Mocht ik je niet meenemen. Al wat er was, is slecht voor Ja, ik kreeg zojuist een regieaanwijzing van Harlem Rul. Mm. dat hey. ja? is dat? Ja, nee, inderdaad. Je ziet wat bewegen? Nee, een beetje gaan gevoelen in mijn maag. Mm. Die quiz, uh, dat antwoord, dat, uh, dat adres was wel correct, maar het moet naar de directeur Jan Haasbroek. Harlem Rul kent hem nog van vroeger en dat is dus geen enkel probleem. Maar die gaat het beoordelen. Die gaat het beoordelen. Perfect. Jan Haasbroek, postbus 6-1200AA. In Hilversum, de linkerbolhoek moet hij dan zetten persoonlijk. Met een streepje eronder. Ja, maar een streepje eronder, dat is belangrijk voor het interne gebeuren. De VPLO, die huist in een heleboel villa's. En in de middelste villa's, als je daar een trap afgaat naar beneden, villa 63 is dat, dan kom je in een hele grote kelder. En in die kelder staat een ontzettend grote magneet, waarin banden met oud materiaal, uh, materiaal wat niet goed genoeg is, dat wordt daar weer schoongewist en vernietigd op die manier. Wij komen daar heel af en toe. Dat had uh, deze keer uh, een heel vruchtbaar resultaat, mag ik wel zeggen. Dat ja. vonden we, een, uh, ja, wat ons een uniek document leek. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom zoiets niet uitgezonden wordt. Nee, maar goed, uit, uit pietijd met uh, degene. We hebben het namelijk niet gevraagd of het oké okay was. Nee, nee dus, zo zijn we. Privacy. Maar wij vonden het uit... toch wel de moeite waard. ML Buitenland, een reportage die niet uitgezonden is. Exclusief voor, voor de Rick Haraldoshow. show. show. Ah. ท่านต้องการจะล้างอัด High Speed Printer ของ Fuji ระบบ <'s> เซตัสอุปกรณ์ที่ครบครันที่สุดและยัง 2 ถนนราชวิถี 35450 และโทร 333 โทร 3-4 พี่รอรอซิโม่โอ้โหนอกจ้ะหยิบน้ํามันเบรกให้พี่ 500 ของเอซโซ่ 10 ล้อเค้าล่ะไม่ว่า naar uit Bangkok gevlucht want het was me dan een beetje te druk na nou al drie maanden in de, in de stad geweest te zijn ook in Amsterdam en dan nog die extra drukke stad Bangkok maar ik heb een aantal goede dingen kunnen zien en op het eind van de trip zie ik waarschijnlijk nog wel iets ik ben gisteren met een aircondition bus wat net een vliegtuig was helemaal prachtig lux luxueus en zo maar, uh, gegaan, dan de stadjes waar de pepers zelfs wordt gemaakt, die over de hele wereld bekend is. Vandaag heb ik een wandeling gemaakt, want ik, he, hoewel ik me toch al vrij slecht voelde, want ik heb gisteren ergens iets gegeten met wat vissen door, anders kon ik ook niks krijgen als vegetariër. En opeens nachts werd ik wakker en moest ik weer van het gauw opkossen. Maar gelukkig, ik voel me nu een stuk beter. En ik ben naar een klein Chinees tempeltje die aan het eind van een pier lag gelopen. Wat ook heel mooi was. En ik vond een leuk thuismeisje meisje tegen. Vrij jong en ik voelde wel iets voor haar. En, ik heb, en we hebben samen voor de Boeddha geknield en gebeden. En zij toen met zo'n motor... soort zo, motortaxi zoals ze ook in Delhi hebben. Zo'n ze maar dan een motor... Reden naar haar familie. Maar nou, mensen waren wel wat vriendelijk en vroegen of ik wat bier wilde hebben, terwijl bier toch wat vrij duur is. Ik dacht, nou, dat zou ik na die tijd wel moeten betalen, hoewel ik wel hun gast ben. En inderdaad vroegen ze me op een gegeven moment voor geld. En vroegen ze of ik met haar zuster wilde slapen. Ik ze zei, nee, ik geef al om haar en zo. Het gaat me niet momenteel om het onderste gedeelte, maar het gaat me van het hout. Voor dat meisje voel ik gewoon iets. En toen ze zeiden ze: Ja, je kunt wel met de slapen nog voor 800 baat. Dan wordt hier nogal snel vaak uh, he, wordt iets aangeboden voor seks en zo, maar dan moeten ze wel steeds meteen geld zien. Wat dat betreft is het een beetje commercieel nog allemaal hier. Koffie mee. Ik ben er De heuvel overlopen, en kom je op een strand, er staat alleen maar een theehuis en een paar locals wonen daar. En dan, waar je nog iets verder loopt, kom je op een strandje waar zeer aardige visserslui net hun uh, vangst aan het uh, schoonmaken waren. Ze waren net goed en wel binnen en ze hadden wat visjes, waren ze aan het droosten en ze gaven me zo een paar uh, heerlijke vissen. En toen ik hun geld wilde geven wilden ze niet eens geld hebben. Terwijl overal in Thailand zijn ze toch wel behoorlijk fel op de baat. Dit waren zeer originele, nobele mensen, vond ik deze vissers. Een goede herinnering, ik zal het niet vergeten. Terwijl ik diezelfde middag ergens verderop in die... Op dat, ...vercommercialiseerde stranden, vis had gegeven wat meer, zoals de Engelsen zeggen, skin and bones was. Moest ik daar 30 wat voor betalen, terwijl er huis geen vlees op zat. Nou ja, zo gaat het, terwijl je reist. Ik mijn schulden naar pakken en dan kan ik de boot van half vier nog halen. ben ik uh, in Chantebury geweest bij een oude vriend die ik sowieso zou bezoeken ik heb daar een behoorlijke goede tijd gehad alleen toen we daar pas aankwamen werd ik vrij ziek en heb ik een, meer dan een uur lang liggen kortste tot mijn uiterste zo ziek ben ik nog nooit geweest en iedere keer dat ik hier vis heet iedere keer daarnaast, s'nachts moet ik ook, uh, moet ik ook uh, overgeven ja ja ไหวกดว่าพี่อยากเป็นเจ้าของพี่เพื่อน้องได้เป็นของพี่ตรงๆ ตัวถ้าพี่พร้อมยอมพี่เสมอ ja, dat mag ik drie uit. en dan komen al lezen, kopen, uh, en eten aanbieden. Bye. hi, I don't know what is inside. Inside meat, meat, meat. And no, no take meat. Thank you. Thank you. You Holland. Holland. Netherlands. Netherlands. Netherlands. Netherlands. Nederland, Europa. Toen ik dus daar aan de hoofdweg stond op de buswachting, nam ik eerst een bus voor een paar kilometer voor ik weer op een kruising kwam waar ik een andere bus naar Concaine kon nemen. En natuurlijk kwam ik weer op zo'n plaats hier in Noordoost-Tijn omdat iets oudere personen weer whisky gedronken hadden. En daar worden de mensen hier zo beestachtig min van eigenlijk. Dat ze kwamen meteen alweer met vier, vijf man lallen dan me af en een hand geven en uh, you want to drink whiskey. En sit down en meteen een, toch een slechte vibratiestral me dus zijn. Terwijl ik toch vanuit mezelf probeer vriendelijk en beleefd tegen de mensen te zijn. Ik vertel nu iets meer de negatieve kant zoals ik het van de thuis zie. Dat uh, hem vooral die whisky drinkers en zo. En uh, toch en, uh, een slechte vibratie. En uh, ik dacht, verdomme, ik wou dat die bus niet meer kwam. Want zo een eigen gebeurtenis weer was. En ik zag net de bus in de verte aankomen. En kwam er zo'n andere figuur aan, ook weer smol bezopen met tatoeeringen kwam naar me toe en die wou me zo even in mijn kruis pakken en zo ik heb hem toen de slag op zijn hand gegeven en de, die bus kwam er gelukkig net aan stond hij daar en ben ik naar de bus gerend en naar binnen ja zo ja ik het het toch niet meer oké thank you ja bye toen was ik ook bij een familie in Kutbak en de hoofdonderwijzer had me uitgenodigd zoals ik al eerder verteld had maar ze aten ook en voor mij aten ze gebakken kakkerlakken, een heel schaaltje met, vol met van die ja, kakkerlak insecten. Voor mij waren het en geroosterd met pootjes en al, met huid en, en haar uh, geroosterd. En dat eten ze zo op, is een lekkernij. En, en een ander lekkernij is een soort malen, dat noemen ze een kleine eitjes, wat wij voor vissen gebruiken. Die liggen dan dood en... Uh, en, de, en dat is voor hun een heerlijke lekkernij. En Veel van hen e hebben ook al wel hond gegeten. Ze vreten gewoon alles. En bij de boeddhisten is het verboden om paarden en olifanten te eten. En ik vroeg aan die onder, onderwijs, Maar ze eten zelfs ook jonge olifanten eten ze ook. En slangen mogen ze niet eten. Slangen eten ze ook. En musjes en, en, en vogeltjes en duiven. Alles wat leeft en zo dat is ze bijna. Echt een onveilig gevoel, weet je, omdat ik, ik sta alleen met al die mensen en dat, en dat, dat buiten zo helemaal uit. En, uh, het is echt soms oppassen geblazen hier, al, al ettelijke keren dus. En ik moet zeggen dat veel van de Thai mensen, het zijn, hè? Het zijn gewoon uh, ruwe apen. En ze lijken ook een beetje op apen. Dus, nou ja, ik bedoel, ik zeg dit niet zomaar, weet je. Ik, ik zeg dit ook pas na drie weken mezelf hebben in, in te hebben gehouden. Maar na al die ervaringen, ik vind dat er uh, veel van die vuile apenbastaards hier rondlopen met een schelle, rauwe, roodstemmen en een uitgelach. Het zijn vuile, vieze apenklootzakken. en zijn er veel tussen. Ik hoop dat er in de komende uren en dagen en weken wat meer positiefs is. Echt origineel leven de mensen niet. Alles is uh, gecultiveerd. en ze hebben allemaal motortjes en moderne spullen en zo. Wat dat betreft vind ik India toch wel een stuk originele. Je kunt echt vernemen dat er Amerikanen hier uh, geweest zijn. Wat dat betreft, is hier echt geamerikaniseerd. Amerikaniseerd en ze zijn ook steeds. Uh, ze zijn zelfs uh, bezig met het zingen van een pop song met Amerika Amerika. Dat me nogal een ergere. ฟังอย่างจะได้สินค้าสวยๆงามงามของเมือง Radio 1 en 2 Webros, uh, Nachtleven. De Rick en Show. Ja, uh, nog steeds. En u kunt getuigen zijn van een uh, live experiment. We hadden het ja. eerder in de uitzending ja. over ecstasy. En als experiment heeft uh, mijn vriend en kameraad en collega twee nootmuskaatnoten geraspt en die onmiddellijk in alcohol opgelost. dat was heel vies moet ik zeggen en dat zou dan hetzelfde moeten zijn als excessie alleen dan een stuk goedkoper dat zou dan uh, een cent of tachtig uh, zijn het was, aan heel, heel vies was het, het was wel heel vies om het naar binnen te krijgen je maar... bent wel ja. iets beter als voor het nieuws vond, uh, ja, heel dynamisch We gaan ook een beetje vreemde rillingen doen zo'n dus manier warmte golven gaan door je lichaam heen maar je voelt een je verder golvend. wel goed? een beetje golvend, maar verder, ja. Geen probleem. Nee, heel aangenaam. Tjonge, jonge. Ja, en dat nare gevoel aan mijn maag is ook weg. Weer... Ja, nee, ik. Tjonge. Ja, dat begint nu toch werkelijk op te zetten. Tjonge, jonge. Ja. Ja, da, da, da, da, da, da. Hypnotische ritmiek, Fantastisch. Uh, dat geeft uh, me de gelegenheid nog even. Er was iets van een quiz. Er was een quizvraag, verduiveld. En die quizvraag luidde. Uh, noem één goede reden, een hele goede reden. waarom de Rick en Raldo show niet zou moeten verdwijnen. Blijft dat dit het slot is, maar toch leuk om die goede redenen te weten. En daar loven wij natuurlijk prijzen voor uit. Vanzelfsprekend zijn daar platen en een FM ontvangen. Fantastisch. Uh, waar moest dat heen gestuurd worden, uh, Rick? De directeur. De directeur, ja, inderdaad. Uh, Jan, ha Jan Haasbroek, ja, postbus, postbus, postbus 6, 6. 1200 A te Hilversum. En in de linkerbovenhoek persoonlijk. Met een streepje eronder, dat is heel belangrijk. En dan worden de inzendingen beoordeeld. Jongen, dat krijgt een beetje warm. Je hebt ook zes jeugdherinneringen? Misschien zit het met de bazelen over de kleuterschool. Ja, ik moet ineens aan die tijd terugdenken. Hmm. Wat Jullie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 Chilla not a man, you're a man. You're not a man, you're a man. You're not mona man. You're not a man. You're not a man. You're not a man. You're not a na ni not a man. You're ni a man. You're not a man. You're not a man. You're not a man. You're not a man. You're not a na Elo bana na so Dan zou lama. Eh lama die ik in ieder geval argeloos, al ik ben blij als ik wel iemand uh, en die land kan ontmoeten om weer eens even wat over, over thuis te praten. Dat dus, uh, komt niet zo vaak voor hier. Nee, Het is nee? vrij eenzaam natuurlijk. En zit, zit u nou helemaal alleen hier in, die, uh, in deze kerk? Ja, en uh, ik ga hier over een heel groot gebied hier in het noorden van Gabon. Uh, meerdere dorpen, maar dit is dan uh, waar ik een groot deel van mijn tijd doorbreng. En ik houd hier dus ook kerkdiensten dagelijks. Dagelijks kerk. Zeker. Nou, die worden vrij slecht bezocht. Oh, hoe komt dat? Ja, dat is uh, een groot probleem hier. Dus er woont hier veel fangs. Uh, het volk, het zijn fangs, zijn van de Bantus. Een soort volk van de Bantus. En die hebben dus een godsdienst hier... waarbij ze terugkeren naar hun voorouders... door, door te kouwen op een wortel van een plant. De Iboka wortel noemen ze dat. En ja, dan hebben ze duivelse ceremonies. Dan eten ze die plant. Uh, wilde muziek. Hele nachten gaan ze door. Het schijnt zelfs tien uur seks. Het schijnt heel gewoon te zijn. Nou, kijk, dat soort dingen... Dat dat proberen wij tegen te gaan, maar dat spreekt die mensen toch meer aan dan het, het, het christendom. Ja, dus dat, dat kan ik dus wel, uh... het, Hetzelfde is ook met de moslims hoor. Je hebt hier moslims die ook proberen om mensen te bekeren, zielen te winnen, maar het, het, het gaat niet. Want de mensen blijven hardnekkig volhouden aan deze. Die durven ze gewoonten. ze gewoon te Het is vreselijk om dat te zien. Die ja. het volk tot zichzelf. Echt te gronden. En dat bestaat al lang? Ja, dat is de Bietje dus dat is al, al honderden jaren en dat, de kerk is daar altijd fout tegen gegaan. Maar ja, het is uh, vechten tegen de bierkaai. Oh, maar ik vind dat vind wel heel interessant klinken. Nou, het, het is interessant en is dat misschien een goede waarschuwing als je dan zo ziet, hoe zo'n hoe volk zich te gronden richt. Ik, zou kunnen organiseren erheen heen gaan. Ja, fantastisch. Ik heb hier een jongen, en die is uh, heel goed. die spreekt ook Engels trouwens. Hm? En die komt uit die streek. Die zou je daar rond kunnen leiden En dan kun je zelf zien wat voor landen zo'n zo plant en zo'n zo volk aanricht. Ja. Als je dat zou willen ja, dan kun je ze echt ha. wel zien van Afrika. Momentje. Nga. Nga. Nga. Wee, Een Eh, kast je And you take this uh, This young man, uh, this is uh, Hugo. He, he wants, uh, this is Nagar, he wants uh, to go to Camasi to see with his own eyes all the terrible things with the Eboka route that happened with the people there. Ah, but it's very dangerous there. You have to be very, very careful. Ah, but but if you are there, that's, that's no problem. Yeah, Nagar, with Nega is no problem. You can go this evening. Okay. Okay. Yeah. So it's not dangerous? No, it's not dangerous as long as you don't misbehave yourself. Oh. So now we are on our way, and these people, they're not strange. Uh, they are normal like you, but only they are doing their own thing. Yeah. But how I know that I don't misbehave myself? Yeah, I will, I will, I will tell you when you misbehave, but as, as of now, you are doing fine. Okay. What is this? Ah, the sound. That's the native sound. Then, then they are doing the preparation ah. for the ceremony. So we're coming closer? We're coming closer. Ah. Yeah. What you see them chewing is the Iboka. Iboka. Mm flowers you know the roots of the of the of the boca. I mean, that's what they are eating it's bitter very very bitter and this after being chewed stimulate them and when they eat too much of it and then they get hallucinated you know and then they see them they, they go on like that for 16 to 24 hours non-stop and how long they're busy now i think they started already From, uh, afternoon time, after the sunset. Mm. So, mm. hey, you think it's possible that I also get some of this? Uh, you want to try everything? You yeah. want to see this? Yeah. Have a little piece. Yeah. Okay. taste terrible. Ah, it's bitter for sure. Yeah, how are you doing now? Mm. Well, I feel all right. Yeah, it's just the taste. You know? Are you flying in Oreg? Mm. Well, not yet. Historical way back uh, to the time of our ancestors, you know, they told us how the god Zamu uh, pushes uh, the tamu off the tree, and uh, when the tamu fell and died, the god uh, Zamu cut off his fingers and his toes and planted, buried them in the, in the soil, and after a uh, while, time, this grew into plants that bear beautiful flowers which was called the uh, uh, eboka yeah and this eboka was being chewed by the pygmies before the fung started chewing uh, what did you say before the fung started chewing the, the pygmies already knew about it oh, yeah sure sure sure sure for sure they chewed this uh, Burger uh, live, and uh, you can then you can communicate with your ancestors from uh, long distance. Ah, oh, fantastic! It's really nice stuff. It's so nice here. Yeah, it's so fantastic. You like it here? Yeah, man, I love it here. You know, I I I, I would like to stay here. You, know? you would like to stay yeah. here? Wow. It's so, you, you should, you know Holland, do you ever hear of Holland? I only see in the paper, when I go to the Pet, uh, Peter Appel then I can see some of the photograph of the uh -huh. Europeans, and uh, I like their women. Uh -huh. You like, Well, uh -huh. yeah, well, that's maybe the one good uh, thing of it. For the rest, like, man, uh -huh. it's terrible. Right? Well, maybe you like some African women, I can you see them, uh -huh. young, young yeah, Yeah, nice okay, one. yeah, okay. <laughs> Although I will tell my people, we build you a nice hut start building a, a hut for you where you can start living in. Ah, okay. Als ik nog even uiteenzet zet hoe ik uh, tot deze fantastische state of mind gekomen ben, mag ik wel zeggen. Want het, het was in het begin even vies, ik moet het eerlijk toegeven, maar zoals ik me nu voel... jongens, uh, uh, twee nootmuskaatnoten, vers fijnraspen, oplossen in... Uh, ja, ik heb wit rum genomen, maar neem dus wel iets heel sterks. ...en dat opdrinken na het gefiltreerd hebben... ...door bijvoorbeeld een koffiefiltertje... ...want anders krijg je al die drap binnen. En ik garandeer u dat u... Uh, ...datzelfde... ...goddelijke gevoel bijna... ...over u krijgt. Ja, ik ben wel jaloers. Is... Ik wou dat ik het ook had genomen nou. nou het... Dus je ziet er heel gelukkig uit. Ja, Je bent een gelukkig mens nu. Ja, volkomen ontspannen... ...en het is allemaal oké. Okay. Het is allemaal fantastisch. Lekkere muziek is dat... Hmm. Ja. Di ga ali danu bana ya rabila ba, a Het is even nog nuttig om de luisteraars thuis mede te delen... dat aangezien het de allerlaatste Rick en Raldo show is... Dat, uh, ja, dat er weer een quiz is. En natuurlijk, degene die daarop inzenden... ontvangen ook onze nieuwsbrief waarin staan alle platen die gedraaid zijn... en waar ze vandaan komen, dus dan weet u dat ook meteen. Uh, maar de quizvraag, waar het om gaat, dat is dus... Uh, Um, Wat was het nou ook weer? Dat was die hele goede reden waarom Rick en Roldo moesten ik blijven. Ik voel me wel fit, Mike. Je ziet een het... hele goede reden dat Rick en Roldo... Dat was het. Een hele goede reden dat Rick en Roldo gewoon moeten blijven. Ik... En waar moet ik... die post naartoe? Ik voel me ook heel vreemd. Tjow, en ik heb een beetje jeuk. <laughs> Wat? Vlooien? Je begint helemaal te zweten. <laughs> ja. Nou ja, goed. Nee. Maakt niet uit. Die post kan als u die nu wil ontvangen. Je moet naar post, post 1200. <laughs> in heel veel de attentie van Jan Haashoek, Cosbus 1200 aa En in de linkerbovenhoek: persoonlijk. En dan moet een streepje onder staan. <mulelijk> Ja, ja, ja, ja, ja. Yeah. Itumboa, Utungu, Uabaco, Guarishima, Ulope, Ideacone, Moyovaco, Amoyovaco, Omoyovaco, Timeacuaziriva, Time, Time, Time, Time, Time, Time, moyo Time, Time, Time, Time, Time, Time, Time, Time, Ik ben blij dat thuis alles goed is hoor. Dus, uh, je hebt, je hebt, je hebt, mijn moeder heb je nog contact meegehad. Ja jongens, zoals... Ik heb geschreven een paar keer, maar... Ze ja, ja, maakt u zich ontzettend ongerust. Ja, het is heel moeilijk om hier vanaf te schrijven, want dat gaat dan mee en dan moet dat Pakistan en daar gepost worden. Moet... Ja. ja, ik kan me voorstellen dat het niet altijd uh, nu, aankomt. Nu ik hier ben, kan ik me ook wel voorstellen. <lacht> maar ja, als je in Nederland bent en je, en je... Nou, ze heeft zeker zes maanden niks meer gehoord. Waanzinnig, ik, ik heb zeker vier, vijf brieven, nou vijf brieven heb ik versneden. Waanzinnig, het is wel mooi hier, stond, stond, je komt eigenlijk tot niks. Dat is het, het zo. ik heb me echt vrij hier. Oh, je hebt die microfoon bij de portofuus. Ach, dan ben je eventjes vrij, maar nou, ja, we moeten toch zien dat we paden krijgen. Zonder paarden, het niks. Nee, maar jij ziet toch wat vaker te beren, want... Ja, maar ja, als je de hele dag rolt, en je staat bijna niet meer op... Ik zit hier, we zitten hier nu al drie dagen. Maar we kunnen... Ach, als we nou in de namiddag, dan is het nog wat koeler. Als we dan uh, de kant op gaan, een ja. paar paarden zien treven, het moet kunnen. maar hoe kan je... Yeah. Hoe krijg je geld nou? Want de verpleging, daar ben je nu uit, want ik je bent nu op Ik krijg wat niet betaald, ik tikt hier nou op uh, eigen zak, maar ja, veel kun je hier natuurlijk niet uitgeven. Ja, nou, we moeten. Als het goed is, zal ze daar zitten, hè? Dat Dat het, je is een, het is een heel klein dorpje. Maar wat, voor, wat, voor, wat was het voor man? Het was iemand uh, hier van een winkel. En daar waren ze geweest, daar hadden ze voorraden gehaald. Voordat ze op, op tocht gingen om daar uh, mensen te verplegen. Dus ze zitten dus in het gebied waar uh, gevochten wordt. Wat helemaal in handen is van uh, Mohajidib. En daar, daar zijn ze aan het werk. En hij had Janine gezien of ja, gesproken? Hij of... had Janine gezien en daar ook gesproken. Nou, dat was, uh, was allemaal goed met haar. Maar ze is dus met een arts. Hoe lang geleden is dat? Dat was... Een week geleden ongeveer, zei hij. Ik kon niet helemaal precies, of 7-8 dagen, maar hij dacht een week. Maar dan moet je hier altijd een beetje van een korreltje zout nemen natuurlijk. Hey, die iemand die graag of we, we waterpijp nog willen roken. Wil jij nog? Ja, ik wil niet Ja, nee. Ah, Bas, Bas. Ja, dat is veel. Ja, overdag gaat. Als we dan vanmiddag die paarden regelen, dan... ...kunnen we morgenochtend vroeg op pad gaan. Het is ongeveer vijf uur uh, rijden. En dan kijken we daar verder. Heb, je hebt het me nou verteld. Maar het is nog helemaal duidelijk. Voor hoe lang? Ik ken het nog niet zo heel lang. Nou, we hebben een tijd gewerkt bij, bij Kandahar in de buurt. Bij Kandahar? Ja. ja. ja. ja. Nou, ja. fantastisch. Dus, uh... Nee, daarom, ze is op een gegeven moment overgeplaatst, we hadden dus, nou, ik mag maar zeggen, dat we een relatie al opgebouwd. Uh, ik ben toen even weg geweest naar Pakistan voor bevoorrading en ik kom terug en het kamp. is ze overgeplaatst Hier, naar het Noordoosten, he. dus eigenlijk, daar, daar hoorde ik dat ze daar zou zitten en hier op de hoofdstad van Jurem, dat is dus uh, er zitten geen soldaten van het leger, maar ook geen uh, mohadje dienen. Dus we kunnen hier uh, vrij in en uit. En ook je de en gaat komen hier voor de bevoorrading. En vandaar dat ik nou weet waar je zit. Ik ben heel erg geliefd op. Ja. Ja. Ja. Tjonge, jonge, jonge. Meteen heel goed contact. He? Echt... Uh... Van mens tot mens, terwijl het hier onder deze on ondraaglijke omstandigheden soms toch. Het is een heel harde maatschappij, je wordt geconfronteerd met enorm veel leed. En dan, dan heb je extra behoefte aan zoiets diep menselijks, die warmte en die. Nou, echt vreselijk, fantastisch. Het is echt uh, medicijn voor hier. Kijk, we oh, kunnen hier wel een dag stuffen maar het zijn toch nog betere zaken in het leven. Daarom, we moeten echt van dat we Krijgen, want ik kan niet langer wachten. Ik word er echt uh, onbestig van. Het is ook heavy in dit gebied, wat af en toe om de stad heen, dus uh, je weet nooit.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 Kay kay kamu bi do me ve koca kamu bi me ve Oh, pas op. Stijl hier. Ja, voilà. Dat is nauwelijks meer een pad te noemen. En waar we nou heen gaan, mag je ons weten. We staan op het dorp over. Die Russen zijn ook actief, hè? Ja, ze houden hier hou de zaak toch wel goed in de gaten. Tjonge jongens. Voor mij betreft Waar is het Daar nog, daarvoor. Sh, Kijk je, man. Je zit daar Maar ah, goed, aan de andere kant, hè. Het kan niet ver meer zijn. En zo rechts zie ik weer terug. Kijk, daar loopt ons diner. Hé. Hey. Oh, inderdaad, dat zal goed smaken. Ik heb honger. Maar er zijn nog belangrijker zaken. Dan ja, dit... Jongen, jongen, jongen. <laughs> je een beetje zenuwachtig? Nou, ik voel me wel uh, vol verwachting klopt met ja. het hart. Ja, en waarom niet? Ja, die... die laatste nacht in Kandahar, dat was toch, uh, ja dat vergeet ik nooit meer, dat is een, een onver, onvergetelijke ervaring. Ik heb zelden zoiets wel een verhaal meegemaakt, daarom, die moet ik weer terug. Hoeveel en... nacht heb je met haar doorgebracht dan? Nou, vlak voordat ik wegging. Eén nacht? Ja, je hebt maar één maar... nacht, ja, maar... heb je ja. de liefde ja, maar, dat is jij ja niet. Ja, maar dat was zo onvergetelijk en daarna wel, moest ik weg. Die volgende ochtend ging ik naar Pakistan. En toen jij terugkwam? Ja, toen ik terugkwam was zij over de plaats. Shit, ja. Ah. Jo jongen. Waar nou blijft die hij? Hé, hey, daar zit hij. Kijk. Oh, dan moeten we nog even omhoog. Oh, hij blijft zitten. Ja, hij is al wel moe zeilig ging ik zo. Misschien he? dat we daar even een pauze maken. Ja, dat is wel dus, lekker. Vader, we zijn toch nog niet ik zie nergens een hospitaaltje of toch? Ik bergzaam hier. What? Wat? Wat zegt hij nou? Kun jij verstaan wat hij zegt? Hier, hier zegt hij. Hij wijst op de grond hier. Wat is dit? Een steen. Godverdomme, hij zegt dat ze dood is! Ja, dat kan niet, dat kan niet, want een week geleden was ze nog... Uh, jezus, die uh, man, dat is zo dood, ik kan toch zien dat het fel is? Het man zegt het toch? Ja, maar, hij, ze, was, ze hebben hier vier dagen geleden nog jezus. gezien. Jezus Ze hebben hier vier dagen geleden ja, nog gezien. Jezus, wij ja, nog we hebben nog dagen daar zitten roken, dus die stuf, anders had ik er nog gezien. Ja, dat kan niet. Dat is Rustig nog maar, dat kan niet, het kan gewoon... Ja, het is wel, het is wel, het is wel vrij vers. Het is wel vrij vers, hoor. wat oh, man. Door jou, ik ben daar de hele tijd vastgezeten. Jongen, maar de drie dagen, en vier dagen stuf zitten er ook in de plaats. Als we hierheen waren gaan, waren we op tijd geweest. Godverdomme. Ja, Godverdomme. Ja, eh. Rustig dan maar. Abba, kom even hier, man. Oh. dat de technici...